Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Er komt geen verbod op borstimplantaten die een ruw oppervlak hebben. Minister Bruins komt wel met strengere regels... voor het gebruik van implantaten bij borstreconstructies en borstvergrotingen. Frankrijk verbood vorige maand ruwe borstimplantaten... vanwege een verhoogd risico op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Minister Bruins liet daarop onderzoek doen door het RIVM. Dat komt tot de conclusie dat er niet genoeg bewijs is voor een verband. Veel mensen weten niet dat ze een hoge bloeddruk hebben... terwijl dat wel schadelijke gevolgen kan hebben. Volgens de Hartstichting geldt dat voor ruim een miljoen Nederlanders... tussen de 30 en 70 jaar. Een hoge bloeddruk voel je meestal niet, maar ondertussen kan er wel schade ontstaan aan bloedvaten, hart en hersenen. De Hartstichting vindt daarom dat iedereen vanaf 40 jaar regelmatig zijn bloeddruk moet laten meten. Mensen met een beperking lopen in het stembureau nog vaak tegen problemen aan. Bij het College voor de Rechten van de Mens zijn na de Provinciale Statenverkiezingen 188 klachten binnengekomen. Zo mogen blinden en slechtzienden bij het stemmen worden geholpen... maar vaak weten medewerkers van een stembureau dat niet... wat leidt tot misverstanden. In Californië is een F-16-straaljager bij een training gecrashed op een gebouw... vlakbij een luchtmachtbasis. De piloot wist zichzelf in veiligheid te brengen met de schietstoel. Ook op de grond raakte niemand gewond, wel is het gebouw in brand gevlogen. Het weer, vanochtend op veel plaatsen bewolkt en soms wat lichte regen. Later breekt in de oostelijke helft af en toe de zon door. tot 13 tot 18 graden. In het weekend soms zon, maar ook een paar pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur kan oplopen tot boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 Goedemorgen luisteraars, dit is uh, ZFM Jazz op een hele zonnige, tenminste het is nu zonnig, moederdag, een hele speciale dag, een uitzending voor de moeders en de vrouwen. En daarom begon ik met het nummer van Mary Lou Williams, Play It Mama, uh, van haar album Zoning uit 1974. Uh, een eigen compositie van de jazz-icoon Mary Williams. Een 50-jarige carrière, begonnen in de swing in de jaren 30, tot en met de jaren 70. Alles doorlopen. Bob en ook het meer uh, nieuwere jazz in de jaren 70. En Duke Ellington betitelde haar zelfs als altijd constant van deze tijd. Mary Lou Williams met Play It Mama. Ik wou vandaag de vrouw eigenlijk aan het woord laten en zelf niet te veel de vrouw in de reden vallen. Letterlijk en verhuurlijk. Dus ik ga snel door. Met iemand ook uit de jaren 30. Een, de, zus van, de oudere zus van Cap Calloway, Blanche Calloway. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Holy, ho, diho. Ho, di, ho, Say, Blanche, what is wrong? Nothing, boy. It's just a crazy song. zus van Cap Calloway. Die eigenlijk met dit liedje uh, Just a Crazy Song, Hi, Hi, Hi misschien wel het, uh, het template heeft gegeven aan haar jongere broer die veel bekender werd. Uh, Cap Calloway, voor zijn zong uh, Minnie the Moocher, waarin hij ook dat uh, stukje Heidi Hi, Heidi Ho uh, heeft. Uh, ook wel bekend van de Blues Brothers uh, film. Blanche Calloway uh, bleef altijd in de schaduw staan van haar jongere broer en gaf uiteindelijk haar carrière op en werd radio-DJ in de jaren 50... naar in de jaren 40 haar band uh, failliet uh, hebben te zien gaan. Dus ze gaf haar muziekcarrière eigenlijk een beetje op. Uh, terwijl haar broer steeds uh, bekender werd. Ga ik verder met een uh, persoonlijke favoriet van mij, Ella. En dan heb ik het niet over Ella Fitzgerald... natuurlijk een andere gigant... maar over een iets, en, iets uh, minder bekende zangeres, Ella Mae Moores. Uh, een pionier, een blanke pionier... in de rhythm and blues in de jaren 40. Uh, in de jaren 50 ook nog zeer actief... in jazz, country, rhythm and blues. Ze konden eigenlijk alles zingen. Een crossover-artiest die in de jaren 40... eigenlijk uh, uh, ook geaccepteerd werd door een zwart publiek. Uh, omdat ze dachten dat ze een zwarte zangeres was. Uh, vooral met het nummer The House of Blue, Blue Lights. Ehm... Um, wat ik nu ga draaien uit, ik meen, 1946. Ella May Moors. Well, what you say, baby? You look ready as Mr. Freddy, this black... How about you and me going spinning at the track? What's that, homie? If you think I'm going dancing on a dime, your clock is ticking on the wrong time. Well, what's your pleasure, treasure? You call the plays, I'll dig the ways. Hey, daddy-o, I'm not so crude as to drop my mood on a square from way back. I'm in there and have to dig life with Father, and I mean Father Slack. Well, baby, your play gives my wig a solid flip. You snap the whip, I'll make the trip. Well, list a few boots and we'll broom on down To a knocked out shack on the edge of town There's an eight feet combo that just won't quit Keep walking till you see a blue light lit Fall in there and we'll see some sights at the house of blue lights There's fryers and broilers And Detroit barbecue ribs But the tree to the trees Is when they serve you those fine Beats. You want to spend the rest of your breath. Turn of the house. The house will Met op piano Freddy slack de boogie woogie piano. House of Blue Lights Wat ook een, een, een cover werd door een, een song gecoverd door veel zwarte artiesten in de rock and roll jaren, onder meer door Chuck Berry in de jaren 50. Dat uh, LMA Morse ook geweldig jazz kon zingen, dat blijkt wel uit het volgende liedje, The A Necessarily So klassieker. Um, in de begeleiding met Nelson Riddle uh, uit 1953. Het ain't necessarily zo so. nog een keer. Ella May Morse. small, but oh my, he fought big Goliath, who laid down and died, little David was small, but oh my, Moses was found in a stream. It's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no chick will give it to no cat what's 900 years? But who calls it living when no chick will give it to no cat what's 900 years? Well, little Joe now he lived in a whale, well, for he made his home in that fish's abdomen. Little Joe from Chicago, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. geweldige Ella Mae Moores uit 1953... met het nummer, It denk necessarily so, begeleid door Nelson Riddle uh, Orchestra. een van de eerste opnames, denk ik, van uh, Nelson Riddle. Die later natuurlijk uh, veel werkte met uh, Frank Sinatra. Um, gaan we door met een andere uh, vrouwelijke ster... uit uh, de naoorlogse jaren. Melba Listende tromboniste... die eigenlijk uh, zelf weinig uh, plaat heeft opgenomen. Uh, wel veel toerde met onder meer Quincy Jones een pionier op de trombone. Een, ik heb hier een opname uit, ik meen 1960, een Zwitserse tv-opname in de band van Quincy Jones, met haar arrangement van My Reverie. Ik wil Miss Melba Liston presenteren in haar eigen arrangement van My Reverie. met de Quincy Jones Band. Uit een opname van 1960 in, in Zwitserland. Zwitserse TV. Zoals ik al zei, ze heeft uh, weinig uh, um, zelf platen opgenomen... weinig de kans daarvoor gehad. Uh, wel deed ze veel de arrangementen... later voor onder andere uh, de pianiste Randy Weston. Ze werkte veel met hem samen. Uh, tot uh, kort voor haar dood in 1999. Een pionier op de trombone... Melba Listen. Springen we naar de huidige tijd. Iemand die ook uh, geweldig trombone kan spelen... maar daarnaast ook uh, geweldig kan zingen... is de Amerikaanse Natalie Krasman. Um, ik heb hier een nummertje. Uh, ik meen dat het uit 2014 is. Van haar LP Turn the Sea. Het nummer heet Blind Sided. like a crow, contrast in the snow, for the agony I'd rather know, cause blinding A pull to the flow. My feet melt the snow for the. Natalie Cressman met Blindsided, wat ik al zei, van de LP Turn the Sea uit 2014. Een singer-songwriter en tromboniste uit San Francisco. Tegenwoordig volgens mij woont hij in Brooklyn. Um, ja, geweldige zanger is ook met een fraai uh, nummer, denk ik. En een heel mooi album. Um, geef me even de tijd, ook al is het uh, moederdag... om even een, een, wens, een gezondheidswens richting AUCO, onze vaste presentator van JSFM FM, te geven... Heeft even wat tegenslag na een uh, operatie, uh, knie- of beenoperatie. Hopen dat het snel weer uh, beter zal gaan. Dus ook uh, sterkte. En we hopen je hier snel te zien. Gaan we door met onze moederdag special. Een uh, upcoming star. Een jonge dame die uh, geweldig trompet speelt. Uit Catalonië komt ze. In Den Haag gestudeerd en daar een band geformeerd. Het Alba Careta Quintet. Um, hier met een eigen compositie, een eigen nummer, Little Heroes... Spaans op trompet met op straks Uko Heinonen. Ik denk dat die uit Finland komt, maar dat weet ik niet zeker. Gaan we door naar een andere jonge dame met veel talent. Een maand geleden speelde ik hier iets van Dorothy Ashby, de pionier op de jazzharp. Brandy Jonger is een van de vrouwen die in haar sporen is getreden. En speelt ook geweldig harp. Hier in een nummer dat heet So Alive. Wat te vinden is op haar album uit 2011, en dat heet Prelude. Um, ze wordt hier begeleid op vocals door Nia Bertino, een pianist en zangeres, in het nummer So Alive. Nia Bertino. Geweldig mooi nummer van een geweldig album. Een EP trouwens. Prelude uit 2011. Gaan we naar onze Friese trots. die al, uh, al een jaar of 15 flink aan de weg in het internationale faam heeft uh, verworven. Tineke Postma, de saxofoniste. Uh, ze vertoeft ook een, uh, een tijd in de Verenigde Staten. in New York denk ik. Um, in de tijd dat we uh, een andere Amerika zagen. de Amerika van. Yes, we can. En zo heet dit de uh, nummer dan ook van Tineke Postma. met YWC, Yes We Can... van het album The Traveler 2010... met Carrie Allen op uh, piano... de uh, nog niet zo lang, lang geleden overleden pianiste... en Terry Lynn Carrington, de drumster... en Scott Coley op bas. Blijven we even in Nederland. Uh, Een andere Nederlandse uh, gigant. Corrie van Winsbergen, de gitariste. Er zijn er eigenlijk niet zoveel uh, giet, vrouwelijke gitaristen in de, in de jazz. Tenminste, voor zover mij bekend... Wordt natuurlijk wel beter nu de laatste decennia, maar na de oorlog waren er niet veel. En een van de eerste in Nederland uh, die in zeg, de jaren tachtig denk ik omhoog kwam, was Cory van Winsbergen. Uh, vrij unieke gitaristen uh, die allerlei uh, terreinen bestrijkt van de jazz tot rock en ook uh, funky dingen en hele zappa-achtige dingen. Maar in dit nummer heeft ze uh, uh, in het soloalbum van haar heeft ze een hele rustige aanpak. Is eigenlijk uh, uh, beïnvloed in dit album uh, door de dood van haar moeder uh, net uh, voor de opnames van dit album. Uh, het album heet Self Portrait in Blue. Uh, het staat een, een, een tiental stukken op uh, zonder titel. <coughs> en Dit is part uh, 11 uh, van het album Self Portrait in Blue van Corrie van Winsbergen. Thank mm -hmm. you. Corrie van Binsbergen. Van het album Zelfportret in Pale Blue. Ik zei net de blue, maar het is in Pale Blue uit 2013. Een soort van tribute en ode ook aan haar overleden moeder. Een heel mooi album. Uh, zeker de moeite waard om uh, te beluisteren. Gaan we naar een violisten, um, Meerte van de Wetering met dubbel E. Uh, van origine denk ik meer een klassiek uh, geschoolde violisten. Um, heeft zich steeds meer toegelegd op het componeren... en heeft um, ook samengewerkt met uh, onder andere Kovac en uh, Kajtman... Uh, voor zover mij bekend. Um, ze heeft in 2017 een, een, een, een album uitgebracht... met allemaal korte stukken, allemaal composities van haar... gespeeld door uh, verschillende Nederlandse uh, jazzcracks... Uh, zoals Anton Goudsmit en Jeroen Vierdag... in een, in een grote band... Um, en ik speel een nummer van haar LP, wat heet dus Deku uit 2017. Uh, en het nummer heet uh, Monika. Een geweldig, mooi nummer. Met de song Monica van dat album Degou uit 2017. Ze is te zien in een uitvoering met het hele album, denk ik, op Nootje Jazz. Dus als je op die dag op Nootje Jazz bent, ik zou gaan zeggen: ga kijken, want het is echt de moeite waard. Uh, op dit nummer werd trouwens de viool gespeeld niet door uh, Meerteselve, maar door uh, Jeffrey uh, Bruinsma. Um, zit alweer bijna aan het einde van het eerste uur, uh, zie ik. Um, gaan we over naar een andere violiste... die toch uh, dit instrument echt op de kaart heeft gezet... de afgelopen twintig uh, jaar. Uh, Regina Carter uit Detroit. Um, ze speelt hier een nummer van Milt Jackson... in haar uh, tribute aan de uh, Motor City Detroit... Uh, van het album Motor City Moments uit 2000... heet het For Someone I Love. En ik denk dat uh, dit nummer zo'n beetje tot aan het einde van het eerste uur speelt. Dus ik uh, verwelkom je ook het tweede uur te blijven luisteren. Er staat nog van alles uh, klaar, van allerlei mooie dingen om, om te beluisteren. Dus blijf hangen bij, uh, no, uh, bij uh, ZFM Jazz. En nu eerst Regina Carter met For Someone I ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS journaal. De Chinese webwinkel AliExpress houdt zich niet aan de Europese regels, zegt de consumentenbond. In de verkoopvoorwaarden van AliExpress staat dat een koper bij problemen met een leverancier